...daar een beetje op de hoogte te houden. Hallo Vollendam, hallo Vollendam. Hallo, hallo, hallo, Hier is uh, Van die. <laughs> hallo. Een geweldige muziekje heb je van mij uitgezocht, Jeroen. Ja, ja nee, je <laughs> Met... bent echt een ware vriend op die manier. Zorg uitgekozen. Je steeds meer te waarderen zo. <laughs> Fijn accordeonmelodietje, leuk. Hey, vertel eens, hoe is de sfeer daar? Ik hoor al mensen juichen, joelen en... Uh... Yo! Er zijn er zeker twee. Het zijn er twee, Maar ja. ik sta. Nee, het, er hangt een spanning in de lucht. Het wordt, uh, het wordt echt heel leuk. Er komen ja. heel veel mensen vanaf de wegen, staan bijna vast naar Volendam. Maar als je nog wil komen, moet je dat zeker doen, want dat gaat tot vanavond laat door. En uh, naast mij staat een van de belangrijkste leden van PvdA, uh, Jan Tuyp. Ja. Hallo Jan, je ziet er helemaal niet zenuwachtig uit. Nou, schijnbedriegd hoor. Misschien ik ben toch wel een klein beetje. Uh, ik voel wel een wat adrenaline gaan al. Toch wel. Ja, wat, wat ben je van plan vanavond? Denk je dat het uh, het absoluut beste concert uh, wordt wat jullie uitgegeven hebben? Nou, in geval wel. Het grootste spektakel in Volledam. Dat, uh, dat, geloof ik zeker. Ja, en daar moet het publiek natuurlijk ook aan meewerken vanavond. Oké, okay, nou, ik, ik denk dat je ze wel zover krijgt. Dat, uh, dat, zal ongetwijfeld lukken. Even hey, vertel eens, hoe zijn jullie je dag begonnen vanochtend op een speciale manier? We werden vanmorgen om 7 uur gewekt met een champagne ontbijt. Dat uh, was bezorgd door onze platenmassapij daar, ja, dat was wel even schrikken natuurlijk. Voor iedereen, nog, we stonden allemaal nog van kijken, Maar het was uh, heel leuk, broodjes en alles op tafel. We waren allemaal klaargezitten. We konden zo aan tafel zitten in ons eigen huis. En, uh, daar werd dus een, een krant bijgebracht. En daarin uh, feliciteren verschillende bedrijven. Waaronder Phonogram en nog wat andere bedrijven. Uh, onze gelegenheid van het 25-jarige jubileum. In een grote landelijke krant op twee pagina's. het was wel heel uniek, maatje. Ja. Oké, okay, hey Jan, veel succes dadelijk op de bühne met het optreden. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Uh, Wissel, nog even een serieuze vraag. Uh, hoe ziet het publiek eruit? Hebben ze er een beetje zin in, denk je? Publiek, uh, er zijn mensen ja. die... Uh, nou, we kunnen ze een beter zelf vragen. Ho um, hallo? Ha ha hallo? Laten jullie wat vragen? Uh, als jullie er zin in hebben, willen jullie hard ja roepen. Hebben jullie er zin in? Ja! Yes! Dat is uh, Volendams voor ja, Jeroen. Laten we even een beetje voorbereiden, even met z'n allen. BZN! BZN! 25 jaar bestaan van Nederlands populairste popgroep. 25 jaar BZN en Veronica is erbij. Vanavond tussen half 10 en 12 uur het live concert van BZN. Hallo Vollendam! Ah, zijn jullie een blijde afwachting? Oké. Staat er ook nog een collega van mij misschien? Een, een collega en waarde vriend dan ook. Hè? Wessel, Krijg ik dat fijne accordeonmuziekje nog van je of niet? Oké, dan kom ja, ja, ja. maar op met dat ding. Ja, dat da, da, da. Ja, ja, ja, ik hier, zit hier een beetje tegen het publiek aan te kijken. Ik zie hier wat mensen, wat mensen staan zo. En die zit, ik zie wat hoofden van... Oh, waar zou die dan staan? Ja! Uh, ik sta een beetje aan de linkerkant. Uh, pijn, oh, uh, ik steek nu mijn hand omhoog. Zo hier. Hallo! We, ah, ja. Kijk. Zo. Hey, um, we zijn dus op zoek naar de burgemeester van Volendam. Hij de is aanwezig. Wow. Uh, er staan een hoop bodyguards om hem heen. We proberen hem nu zover te krijgen dat we hem uh, kunnen, kunnen vinden in elk geval. want <laughs> hij, hij, is, uh, hij zit verscholen achter de bodyguards. Even kijken wat hij is. Hey Jeroen, uh, wat, ja. we, wat we kunnen doen, is als we hem uh, vinden, dan komen we bij je terug. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Ik heb nog een belangrijke mededeling namens de visrijders uit Den Helder, Cor en Raymond. Die willen Volendam in met een bestelling of even de weg vrijgemaakt kan worden. Dat is, uh, is wel even belangrijk. Hit, hit Radio Oh vrienden, straks gaat het gebeuren. 25 jaar jubileumconcert van de band Zonder Naam. Gitaarsolo's zullen laag overvliegen, prachtige zangpartijen uit de speakers. Overal in Volendam staan de mensen opgesteld en iedereen staat te juichen. B, Z, N, B, Z, N, ja! Oh God. En ineens gaat de deur open en Van Halen walks in in Volendam met de burgemeester. Wessel van Diepen, Jeroen, wat verwin je me toch weer met die prachtige accordeonmuziek. Kan je het voor me op een bandje zetten dat ik het thuis ook af kan draaien? Ja, zeker. Geen probleem. Heel fijn. Hè? Je hebt het zelf gespeeld, hè? Uh, ja, is, uh, op mijn stilletje zat ik hier. Net als uh, John Woodhouse altijd. Oké, okay, korte broek en dan die harige benen van je eronder uit. Echt, uh, ik zit hier naast burgemeester Westendorp. Dat is de burgemeester van Volendam. Um, hij heeft net een geweldige aankondiging gedaan. Kunt u een korte samenvatting geven van wat u nou daarnet vertelde? Nou, wat ik gezegd heb, is natuurlijk iedereen helderlijk welkom mede op dit plein. Wat vijf jaar geleden spontaan door de bevolking omgedopen is dat BZNplein. Ja. En uh, ik heb natuurlijk gelukwens aangeboden namens gemeentebestuur, namens de Volledammes, maar namens iedereen. Want dan kon je merken op de reactie. Erop. Wij hebben in 83 al als gemeentebestuur de hoogste onderscheiding aan hen toegekend. Dus ik had er niet meer. Ik kon niet meer een, een onderscheiding uitreiken in die zin. Maar we hebben dus in navolging van Hulderblijken bij het Koningshuis... want dan heb je vaak in verschillende gemeenten... dat daar een, een koninginnenboom wordt geplant. Wij hebben nu een BZN-boom geplant. Dat zullen we gaan planten in samenwerking met de groep. En er is maar één gemeente die dat kan doen. Dat is de gemeente Edam-Vollendam. En daarmee hebben we onze waardering willen uitspreken... aan de groep die 25 jaar lang met beide benen op de grond... heel eenvoudig, zelf blijven, een voorbeeld zijn voor een heleboel mensen. Hoort een, een, korte, een korte samenvatting van, uh, van, van de speech die de burgemeester gaf. Wat voor soort boom wordt dat? Een beukenboom. Een bruine beukenboom. Ja, een beukenboom. In, in een uh, ideaal, want uh, niet alleen de B zit er al in van BZN, want daar is ook een beetje nagezocht. Maar een beukenboom in deze omgeving doet het zo vertreffelijk en mooi, dat uh, kan iets, iets groots worden. Oké, okay, no nog één vraag. Hè. BZN is nu begonnen met het, met het concert, eerste nummer. Gaat u straks uh, vooraan staan? Ik probeer het wel te bekijken, dus ik zal uh, proberen wel vooraan te gaan, want ik ben maar klein en achteraan zal ik het niet zien. Nou, ze nemen me vast op de schouders. Ik heb hier voor u, uh, misschien doet u daar wat aan heeft, voor straks als er een rustig nummer komt, een Veronica aansteker. Nou kijk, dan, dat geeft tot nieuw vuur voor een heleboel mensen, dus ook voor mij. Pas op dat u uw duim niet brandt, dank u wel. Dit was dus de burgemeester van de gemeente Volendam, dan Jeroen. Dankjewel. Had hij al vuil ook of... Dinsdagavond, radio 1 in Volendam. Wat een fantastische muziek weer, dankjewel. Geweldig. Ja, wat gebeurt er uh, allemaal? Ik hoor iemand nou, te schreven. Um, dat is uh, een, van de, een van de leden van, uh, van BZN. Ze zijn nu klaar met de eerste set ja. van de nummers. Ik ga kijken of ik uh, Jan Keizer even uh, aan zijn Volendamse uh, taas. taas kan trekken. <laughs> uh, ze zien er uitgeput uit, dus ik begrijp niet hoe ze, hoe ze een tweede set vol krijgen. Zeg hé, hey. momentje. Uh, corona. Hoi, mag ik je wat vragen? Wacht, okay. Ik kan even verslaan, ja. Ja. je even verstaan. Je hebt net staan zingen, Carola. Uh, het publiek is... Uh, nou, wat vind je van het publiek? Nou, het is geweldig. Dat kan ook bijna niet anders. Want we hebben natuurlijk fans uit het hele land. Uh, beter kan je niet uh, hebben natuurlijk. Hey, uh, heb je enig idee hoeveel mensen er uh, ongeveer zijn nu? Nou ja, voor mij zit het er... Uh, Zoals vijf jaar geleden. En toen schatten ongeveer 40.000 mensen. Nou, ik heb geen idee. Dus. Ik denk dat je ernstig, ernstig gelijk hebt, Carola. Waarom zie je er niet moe uit naar zo'n optreden? Want het is wel wel spannend wat je doet. Nou, ik denk op het moment dat je nog bezig bent, dan heb je volop adrenaline. En dan uh, ga je er natuurlijk nooit moe uitzien. Oké, okay, en straks uh, ga je het helemaal maken bij de volgende, bij de volgende set op het, uh, op het podium. Ja, dankjewel. Oké, okay, heb je nog een boodschap voor het publiek? Want ze kunnen je nu horen. Oh, je gaat... Jongens, dit is, uh, dit is Carola van BZN. Uh, ze heeft een boodschap voor jullie. Nee hoor, absoluut niet. Ga vooral zo door. Ga vooral zo door. Doen jullie dat? Nou, ik denk dat je ze mee hebt hoor vanavond. Jeroen? Ja. Nou, we zijn in afwachting van die geweldige medley die we straks even uitgaan. Het is duidelijk, Carola is moe. Een uh, vermoeide dame die straks nog, als ik het goed heb begrepen, een tweede set gaat spelen. En dat is de set die wij gaan uitzenden, Jeroen? Juist. Duidelijk verhaal, 25 jaar, BZN. Ik weet niet of uh, je vanmorgen de krant hebt gelezen. Er stond een kleine advertentie over. Zo'n heel klein minuscuul advertentietje. Ik moet even een beetje zoeken, maar... Hoezoanlijk had ik het uh, vergrootglas erbij gepakt. Daar had ik nog uh, over van mijn carrière als privédetector. detector je Ja. Um, we gaan zo dadelijk een medley uitzenden die we net hebben opgenomen van de grootste hits van BZN op een rij. Dus uh, alvast dat ze uh, lekker maken voor het concert wat uh, na tien wordt uitgezonden hier op radio. Oké, okay, dus we gaan iets herhalen wat jullie hebben opgenomen en daarna wordt het echt live. Ik zou alles willen weten. Zo'n medley, hè? Is dat nou moeilijk om te spelen? Kunnen wij ook, joh. Doen we volgende week. Spelen we al onze grote successen? Je kent de definitie van een medley, hè? Nee. Dat zijn de eerste stukjes van alle nummers waarvan je de rest vergeten bent. Oh, ja. De eerste stukjes van alle nummers waarvan je de rest vergeten bent. Oké, okay, we gaan op naar de medley van 25 jaar jubileumconcert BZN. En daarna tienen, dan doen wij regelrecht uit Volendam echt live mee met het concert wat daar gegeven wordt. Radio Veronica is erbij in Volendam.